De tractorcolonnes die op weg zijn naar Den Haag om te demonstreren veroorzaken lange files. In totaal staat er nu ruim 1000 kilometer. Vanuit Groningen, Drenthe en Overijssel rijden tractoren in colonne over de snelweg. De boeren maken zich zorgen over de maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. En over het voorstel van D66 om de veestapel te halveren. In Den Haag heeft de politie ME-voertuigen ingezet om de binnenstad af te zetten. Er mogen 75 tractoren naar de wegen rond het Malieveld. De rest moet buiten de binnenstad parkeren. De politie heeft in Den Haag een van de protesterende boeren aangehouden. Hij zou tegen de richting in hebben gereden over de middenberm... en ook volgde hij de aanwijzingen van de politie niet op. KPN heeft Joost Varwerk benoemd tot topman van het telecomconcern. Hij wordt de hoogste baas in plaats van Dominique Leroy. Haar benoeming werd gisteren teruggedraaid... vanwege een Belgisch onderzoek naar handel met voorkennis. De nieuwe KPN-topman Farwerk zit al een aantal jaar in het bestuur van het bedrijf en was al tijdelijk voorzitter. KPN meldde ook dat financieel topman Jan Kees de Jager per 1 maart zijn functie neerlegt. President Trump heeft niet alleen de president van Oekraïne onder druk gezet... maar ook de premier van Australië, meldt de New York Times. Trump zou premier Morrison telefonisch onder druk hebben gezet... om informatie te geven die het Rusland-onderzoek... van speciaal aanklager Muller kon ondermijnen. Wat Trump precies van Australië wilde, weet de New York Times niet. In het geval van Oekraïne dreigde Trump miljoenen dollars aan, fin aan financiële steun te bevriezen als er geen belastende informatie kwam over Hunter Biden, de zoon van democraat Joe Biden. Naar aanleiding van dat contact met Oekraïne begonnen de democraten een procedure om Trump af te zetten. Dan is weer nog regenachtig, later van het westen uit opklaringen, maar vanmiddag, vooral in het zuiden, nieuwe buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 150 kilometer file. Slecht weer en ongelukken helpt eigenlijk niet in deze ochtendspits. Ik noem de files met uh, ja, de meeste vertraging. Dat is onder meer de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de West en Hilversum Noord uh, 9 kilometer. Meer dan een uur vertraging. Het heeft ook te maken met een ongeluk. En van Amersfoort naar Amsterdam tussen Amersfoort West en Muiden een uh, drie kwartier vertraging. Het is dus ook langzaamrijden rijden op de A7, Zaandam richting uh, Den Oever tussen Purmerend Noord en Hoornoord Noord een half uur vertraging. En de andere kant op meer dan een uur vertraging door een ongeluk tussen Abbekerk en Purmerend Noord. De linker is dicht. Heel traag gaat het ook op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Almere Hout en kwartier vertraging En verderop tussen Hilversum en Knopen Lunette bijna een uur extra reistijd. Sowieso rond Utrecht is het heel erg druk, want daar rijden veel boeren richting Den Haag. De provinciale wegen rondom Utrecht zijn ook behoorlijk vastgelopen. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Hoe is het ermee? Deze prachtige dag vol met boeren en files en narigheid heb je hier Gina Van Nelly. Goedemorgen. Mm. You gotta move Even met de mooiste platen hier in de morgen. En dit was uh, Gino Van Ellie. Hij, uh, hij, komt, hij komt uit Montreal, uit Canada. Maar hij woont sinds enige uh, tijd ook in Nederland. Ja, dat wist je niet, hè? Dat wist je niet. Niet in Zandvoort, hoor. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Allerleukste muziek hier. Lekker wakker worden. <tus> het is acht over acht. En hier is... Earth, wind, and fire. Bij ZFM in de morgen. Boogie Wonderland. Weer op 1 oktober, uh, lieve luisteraars. Ja, ja. Zij het vliegtertje lollen. Earth, Wind and Fire. Grootste hit van uh, deze band in Nederland. Boogie Wonderland. En hier is Anita. They don't play that last song anymore. Het kan zo mooi zingen. Luister en geniet. En word wakker en neem koffie. Once we used to sing along in perfect harmony To a song that we used to sell well in our days Everyone who heard that song would sing that melody Yet it's funny Now the time has slipped away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 Ja, er zat er een top drie hit mee, hè? In 1981. Like Medijnen. Like a... ja, het kan ze zingen. Begonnen als achtergrondzangeres. We gaan eens even aan Google vragen wat het weer wordt. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag zijn er buien in Zandvoort met een maximum van 17 graden en een minimum van 11. Op dit moment is het 17 en bewolkt. Ja, is duidelijk hè. Wat geen topdag qua weer. De allerleukste muziek hier bij ZFM. Uitgezocht door Kordraaier. En die kan er wat van hoor. Level 42 in Heaven in my hands. Goedemorgen Zandvoort! Bij ZFM met geluid van Zandvoort. King. Maar Mark is getrouwd met een Nederlandse vrouw. En daarna met nog een Nederlandse vrouw. Volgens mij kwamen ze het Zandvoort. voor. Een van die vrouwen. En hij woont weer in, uh, op het eiland White in Engeland. En uh, begin van het jaar is de gitarist van Level 42 doodgevonden in zijn huis. Heel sneu en triest. Ja, dat gaat zo. 64 jaar, dat is niet oud. Hier is. Doomer. Uh, bij ZFM het geluid van Zandvoort. En dit gaat over mijn pa. Luister maar. En zing. Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit. de Rimpels op je handen. Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht? Je bent zoveel veranderd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 Dingen die ik doe met mijn ogen dicht En ik zing, ik doe er een ding, dat moet je accepteren. Maar luisteren, nog toch het is nog niet te laat, want leven kun je leren. Ik weet niet waar ik sta, loop niemand achterna, maar doe de dingen die ik doe, met mijn ogen dicht ZFM, het geluid van Zandvoort, samen met uh, Doemer en Pa, nummer 1 hit in uh, 1983. 1983. Toen alweer. Het ritme van Zandvoort, ZFM. En ken je deze nog? De rijke Pia Sadorra, die was getrouwd met een hele rijke man... En die dacht van, nou, mijn uh, vrouw moet hier te hebben... dus ik bel uh, die Jackson even op en die moet maar meezingen. En zo is het ook gegaan. When the rain begins to fall. Die het hoor. When the rain begins to fall, via Sodora. Joe, weight of Jackson. J Jackson is het om zelf in te vullen. En dit was er ook één. Een stukje Duitse feestbeleving. U, Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ik denk dat de man die deze tekst heeft geschreven. een klein bakkie op had toen hij, uh, toen hij begon. 99 Look Balloons. Verzin het maar. Verzin het maar! Goedemorgen, Zandvoort. Bij ZFM. Met de allerleukste. mooiste platen. En nieuws over cultuur, evenementen, gemeenten. nieuws, politiek. sport, welzijn en natuurlijk weer en verkeer. Vandaag is de dag met de langste file ooit kom natuurlijk door de boeren. Wat trekt toch? Gaat niet zo hard, hè? Die inkanalen kanalen, houd het op. Heeft het. En jij beleeft het. Goedemorgen Zandvoort. Half negen. Althans, één over half negen. En hier is Cheryl Lynn. En Got to be real. Dans even mee. En je bent natuurlijk al lang op. Kopje koffie jongens? Heerlijk! We hebben inderdaad al een tijdje niet meer gehoord. Cheryl Lynn. 80 jaar. Got to be real. Om een beetje wakker te worden. Deze vroeger wat ruilige uh, morgen. Dinsdag alweer. 1 oktober. Ik naar geen laten zien Bridget, begonnen als bankmedewerker en opeens had ze daar een hit, onvoorstelbaar. ZFM in de morgen. It's family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 It's a family affair, Yeah, oh. hey, a family, family. affair. Fly in the family stone. Fly stone. Dat was de hoofdman en de baas van de familie. We leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Kort voor 9 hier. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dus hou hem erop. Hè. De hele dag allemaal leuke programma's. 1 oktober... And here's Annie rhythms. And sweet dreams are made of this. Annie Lennon. D-Zink, Horma. Euritmics in Nederland. Een ja, leuke plaat hebben ze gemaakt hoor. echte moeite waard. We gaan vast in pocket. We gaan paden. I'm gonna use it. Intention. diving dey totally leaning no green. Huis in pocket. 1980. Van de Pretenders. En hier is Supertramp. Trump, bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En dit is Rose Royce. To